Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Webshops zitten met hun handen in het haar. Want komen de pakketjes wel op tijd voor Sinterklaas... nu PostNL grote problemen heeft door de drukte. Deze gameverkoper zegt dat hij nog mazzel heeft... dat de meeste spellen gewoon met de brievenbuspost mee kunnen maar veel minder problemen zijn. Omdat we toch merkten dat er meer vertragingen waren dan normaal... hebben wij besloten om onze levertijd aan te passen... zodat je geen verkeerde verwachtingen schept bij je klanten. Dus we hebben ervoor gekozen om van de levertijd... op werkdagen voor zes uur besteld de volgende dag in huis... de levertijd aan te passen naar op werkdagen voor zes uur besteld... dezelfde dag verzonden. Daar hebben meer webshops last van. Ze zeggen er lang niet allemaal bij dat het wat langer kan duren... terwijl ze dat volgens hun branchevereniging wel zouden moeten doen. Mogelijk lopen in ons land duizenden mensen rond met een ernstige ziekte zonder dat ze het weten. Dat komt door corona. De gewone zorg lag tijdens de lockdown in de lente bijna helemaal stil. En die achterstand is nog steeds niet ingelopen. Vooral vormen van kanker worden nu minder snel opgespoord. Iemand uit Waalwijk kan zijn rijexamen vergeten. Hij besloot als voorbereiding alvast een stukje te gaan rijden. Ook nog onder invloed van drugs. Maar werd opgepakt. Hij zou vandaag zijn rijexamen hebben, maar dat gaat dus niet door. Hij kreeg van de politie een rijverbod. En er rijden nu bijna 145.000 auto's rond in ons land. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Dan heb ik het over elektrische auto's. Dat is Logisch vindt de AWB, want het wordt steeds beter betaalbaar. We zien dat elektrische auto's in aanschaf duur zijn... en dat voorlopig ook nog wel zullen blijven. Duurder dan een vergelijkbare benzineauto. Maar dat je dat in de loop der jaren terug kan verdienen... door lagere onderhoud en gebruikskosten. Dus rekenen we dat uit op vier jaar bezit en gebruik. Leaserijders hebben al vaker een stekkerauto... De ANWB ziet dat een grotere groep particulieren kiest voor de elektrische auto. Naast de flinke aanschafprijs is het beperkte aantal kilometers... dat je ermee kan afleggen voor veel mensen nog wel een dingetje. Het weer een grijze dag met soms wat regen. De zon komt er niet aan te pas. Het is een graad of zes, maar door de wind voelt het kouder aan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp... bij de Hoek twee kilometer file door een kapotte vrachtwagen. En tot zover de verkeersinformatie.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 Ik ben toch wel heel erg nieuwsgierig. Hallo! Hé? staat niemand meer? Nou ja, zeg. Zie even. Zie even.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 De hoofdpunten van het NOS-journaal. D66-fractievoorzitter Jette vindt dat sommige horeca-zaken onder strikte voorwaarden open moeten kunnen gaan. Hij wil dat er wordt geëxperimenteerd met vooraf reserveren en alle bezoekers vooraf of achteraf testen op corona, zegt hij in het AD. Van de 355 Nederlandse gemeenten hebben er 120 nog nooit een vrouwelijke burgemeester gehad. Het kennisplatform De Collegetafel deed onderzoek voor het vakblad Binnenlands Bestuur. En in het kader van de grote clubactie is dit jaar voor een recordbedrag aan loten verkocht. Er werd ruim 9,5 miljoen euro mee opgehaald. De opbrengst is voor verenigingen die daarmee materiaal kunnen aanschaffen. Het weer bewolkt en regenachtig bij een graad of zes.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 staat geschreven je moest eens weten